Michel Koenen met het NOS-journaal. De crash met de Russische Airbus in de is voor 90% zeker veroorzaakt door een bom. Dat zegt een anoniem lid van het Egyptische onderzoeksteam. Gisteren maakte dat team ook al bekend dat op een van de zwarte dozen... een geluid is te horen in de laatste seconde voor de crash. Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten spraken ook al van een bomaanslag. Waarschijnlijk is het explosief door een bagagemedewerker... van de luchthaven in Sharm el-Sheikh naar binnen gesmokkeld... In Rusland heeft al 11.000 Russen teruggevlogen vanuit de Egyptische badplaats. Vandaag vliegen tientallen Russische chartervliegtuigen af en aan voor de overige 68.000 Russen. Bij een demonstratie van Pegida in Utrecht zijn zeven mensen opgepakt omdat ze zich niet konden identificeren. Ook heeft de politie een aantal protestborden afgepakt. In Utrecht zijn ruim 100 demonstranten van de anti-islambeweging... De demonstratie is op verzoek van burgemeester Van Zanen in een park net buiten het centrum van de stad. Bij de vorige Pegida-protesten werd het onrustig toen de tegen demonstranten de confrontatie zochten. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt in verband met een dodelijk ongeluk in Schiedam vrijdagavond. Hij zou met nog wat anderen in de auto hebben gezeten die een man van 21 doodreed. Daarna ging de auto er vandoor en reed iets later tegen een boom. Of de jongen achter het stuur zat, is niet bekend. PSV heeft thuis met 3-1 gewonnen van FC Utrecht... maar gemakkelijk ging het niet in Eindhoven. Bij een 2-1 voorsprong miste Luc de Jong nog een penalty voor PSV. Van de laatste elf strafschoppen miste de Eindhovenaren er 7. PSV staat door de overwinning voorlopig tweede, Utrecht negende... en in Rotterdam is nu de klassieker bezig tussen Feyenoord en Ajax. Het weer wolken, maar ook perioden met zon. Het is droog en de wind neemt langzaam toe. Het wordt 13 tot 17 graden. Vannacht af en toe regen, morgen droog en dan waait het ook stevig. Dit was het. E ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad, de A22 Velse Bevenwijk. Voor Bevenwijk 4 kilometer de werkzaamheden. A28 volle Amersvoort. Voor knappend Hoeverlaken 3 kilometer.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 Just the way Get behind the sun and cast his way. Get the oh, sun. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. celebrate. All in all, there's something to all give. 11 november, aankomende woensdag. Lampjonnetjes in de straat, het is lekker donker. open haard aan, als je die hebt tenminste, of de cv-ketel. Het is mooi te bekijken. Welkom bij deel 2 van uh, het programma Zandvoort op zondag. We hebben nog uh, vandaag zometeen om half vier uh, Christine Ganser. Zij gaat ons vertellen over de eerste editie van culinair Rondje Zandvoort, wat volgende week is. En we volgen de klassieker, daar is het 1-1 uh, qua kansen, want EDIA had een grote kans in de... 29e minuut en uh, drie minuten later was een grote kans voor Singraven. Maar er staat nog steeds 0-0 in de kuip. Jackson Stepping out en erachter uit Zweden. First aid kit met My Silver aligning. Feyenoord komt in de 38e minuut op 1-0 tegen Ajax. Sven van Beek tikt binnen. Het is een aanval uit het boekje. Kuit zet voor vanaf rechts en Van Beek, die vorige week nog in eigen doel schoot tegen Aro, Schiet de bal langs Sillersen. De Rotterdammers verdienen de voorsprong, want ze zijn sterker en scherper dan een Ajax rivalen. Een minuut later is er alweer een kans voor de Rotterdammers. Een afstandsschot van Venio fiets Die wordt gered door Sillissen. We gaan even kijken naar een andere sport. Russell Knox is winnaar geworden van de ASBC Championship Toernooi in Shanghai. De schot troefde Kevin Kistner af... die na de tweede en derde dag nog aan kop ging... De 30-jarige Knox begon de dag met de 18e hole van de derde ronde. Die hij zaterdag had gekozen om niet te sp spelen, omdat het te donker was. Die beslissing pakte goed uit. Hij won een slag en kwam naast koploper Kessner uit de VS. De Amerikaan begon zijn vierde ronde met een bogey, waarna Knox met twee vlotte birdies een gaatje sloeg. Knox eindigde op uh, na een 68 op min 20, Kessner na een 70 op min 18. En voor Knox is het de eerste PGA-titel. Gisteren, nog zonder zegen op de PGA-tour... werd eerder dit jaar drie keer tweede, telkens na een play-off. Daniel Sprong heeft gisteren zijn tiende duel... namens de Pittsburgh Penguins in de NHL gespeeld. Dat betekent dat zijn contract definitief ingaat. De 18-jarige Nederlander had nog kunnen worden teruggestuurd... naar de jeugdcompetitie... Maar nu hij 10 duels heeft gespeeld maakt Sprong het seizoen sowieso af bij de Penguins. Sprong maakte de voorbije twee seizoenen indruk bij de Charlottetown Islanders. Het team uit de Quebec Major Junior Hockey League. De geboren Amsterdammer is de eerste Nederlander sinds Ed Kea in 1983 die in de NHL uitkomt. De rookie, eerder dit jaar als 46 e gekozen in de jaarlijkse draft, liet eerder al weten te hopen op een langer verblijf. Sprong kon zijn tiende duel niet opluisteren met een overwinning. Met de Penguins verloor hij 5-2 bij de Calgary Flames. Vrijdag had Sprong zich nog onderscheiden met zijn tweede treffer van het seizoen Tegen de Edmonton Oilers zorgde hij voor de gelijkmaker... waarna tiengenoot Phil Castle de 2-1 op het scorebord bracht... Goed, het is over even uh, de nieuws. Even kijken. Ajax wisselt. Lasse Schöne verlaat geblesseerd het veld. Victor Fischer is zijn vervanger. En uh, het is rust in Friesland. Kambuur leidt met 2-0 tegen FC Groningen. Hey, hey, hey, hey, hey. Goed, het is over de sport. Het is uh, 11 voor half 4. Zometeen rond half 4. Christy Goals culinair rondjes rondjes het zandvoort. Maar eerst uit 1994 zijn dit de heren van 1142 met Forever Now. I just Met uh, Right Between the Eyes, the level for tool Forever Now. Voor Zandvoort en de regio. Het is uh, volgende week uh, 15 november. Het is een hele speciale datum. Want voor het eerst wordt daar culinair rondje Zandvoort gehouden. En aan de telefoon heb ik Christy Ganster. Goedemiddag, Christy. Goedemiddag. Het eerste keer. Hoe ben je op het idee gekomen? Ja, hoe ben ik op het idee gekomen? Nou, ik ben zelf altijd heel erg druk met wijn wijnproeverijen, wijncursussen. En ik heb wel eens van die wijn- en spijswandelingen door het hele land gedaan. En ik dacht, waarom is dat dan niet in Zandvoort? En dan kan je heel lang wachten tot het komt. Maar je kan ook denken van, nou weet je, ik ga het zelf organiseren. Ja, en ho hoe lang ben je... Dat, uh, heb ik gedaan. En hoe lang ben je hiermee bezig geweest om dit uh, op poten te zetten? Nou, dat ging eigenlijk best snel. Ik uh, dacht op een gegeven moment, nou, ik ga even een rondje maken langs de restaurants Kijken... Hoe enthousiast ze zijn en of ze überhaupt mee willen doen. En nou, ze waren allemaal enthousiast. Ze vond het allemaal hartstikke leuk. En uh, gekozen voor een uh, rustige periode in november. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik was een klein beetje vergeten dat de Goed Heilige Man die dag aankwam. Maar goed, het, uh, dus zo rustig is het niet. Maar uh, ja, het is wel een leuke periode om dat te doen. Ja, het zijn, het zijn acht restaurants, uh, dat culinair rondje. Uh, hoe moet ik dat zien? Zijn het allemaal kleine gerechtjes? Of uh, is het nou echt na acht stuks, kan ik geen uh, wijn of gerecht meer zien? Nee, in principe zijn het gewoon kleine gerechtjes. De restaurants uh, proberen aan de hand van een gerechtje even te laten zien uh, ja, waar ze voor staan... en wat ze doen en wat ze kunnen. Dus het is gewoon een hele leuke manier om kennis te maken met verschillende restaurants in Zandvoort... Je kan een beetje de sfeer proeven, hoe is het daar, hoe ziet het eruit, wat voor kaart hebben ze. Nou, dan Aan de hand van het gerechtje krijgen we ook een beetje het idee van wat ze, wat ze maken. Okay. Nou, de bedoeling is natuurlijk dat iedereen nog een keer uh, teruggaat. Dat is het uh, uh, wat er uh, voor het restaurant erin zit natuurlijk. Ja, het is gewoon een leuke manier om te kennen. Je bent toch altijd snel gewend om naar de restaurants te gaan die je al kent of waar je van gehoord hebt. Maar ja, we hebben ook heel veel leuke restaurants waar, waar je misschien nog niet geweest bent of waar je nog niet aan toegekomen bent. En dan is dit een leuke manier om uh, even kennis te maken. De restaurants zijn allemaal in de Zeestraat, Haldenstraat of in de Kerkstraat. Is dat een bewuste keuze geweest? Uh, nee, nee, in principe zijn alle restaurants en uh, brasseries benaderd. Ook de strandtenten, alleen de... Voor de strandtenten was het uh, de zondag geen handige dag. Nee. Dat is echt hun drukste dag op deze periode, omdat er natuurlijk niet zo heel veel tenten meer staan. Dus die vonden het wel heel erg leuk, maar dat was gewoon niet in te passen. Dus vandaar dat het nu alleen uh, in het dorp is. En uh, ja, er waren heel veel restaurants uh, die mee wilden doen. En op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, van, nou, de eerste acht die zich melden voor 1 oktober, die doen mee. En dat zijn de achttiende. Oké, okay, heb jij nog een beetje invloed op de wijnkeuze die ze daar uh, selecteren? Nee, want het is, uh, de meeste restaurants hebben een vaste leverancier. Dus ja? het is best lastig om daar uh, tussen te zitten. Maar ik heb ze wel uh, geadviseerd. Zei, nou ja, als je niet weet welke wijn je bij het gerechtje, dan kan je hem altijd bellen. Dus in dat opzicht heb ik hem wel een aantal geadviseerd. Maar het zijn de wijnen die ze normaal uh, ook schenken. Oké. Okay. Even de acht die, die meedoen, uh, ik weet niet of je ze uit, uit je hoofd kent, maar uh, anders helpt het ja, wel. Oh, je ja, kent ze uit je hoofd, oké. Okay. Ja, Siso Lounge. Ja. Onderbouwers. Uh, Lokaal De Meester, de Zeestraat. Filoxenia. Uh, Brasserie Zin en Neuf in de En Dan hebben we Krancafé XL, Kerkplein. Of, uh, het, Kerk. ja. Kerkstraat, Kerkplein, ja. Kerkstraat, oké. ja. Kerkstraat, ja. ja. Uh, het Zand de Kerkstraat. En Epp en Vloed. Uh, die zitten aan bij het Amsterdam Beach Hotel. Ja. Tegenover het casino. Ja. Allemaal uh, verschillende soorten restaurants. Uh, voor ja. elk, wat, elk wat wils. Van Japans, Grieks tot aan uh, nou, ik noem het even de Nederlandse keuken. Ja, inderdaad. En ze serveen, serveren allemaal uh, nou, een klein uh, hapje en een, uh, en een bijpassende wijn. En je hoeft natuurlijk, zou ook mensen zeggen, jeutje je, acht glazen wijn, dat wordt me te veel. Het is uiteraard geen verplichting als jij zegt ik wil tussendoor een glaasje water of iets anders, dan kan dat natuurlijk. Maar ze hebben wel hun best gedaan om een bijpassende wijn bij het gerechtje uit te zoeken. Oké. Okay. Hey, hoe gaat het in zijn werk? Hoe kan ik aan kaarten komen? Je kunt of een kaart kopen bij de deelnemende restaurants, die hebben allemaal kaarten op voorhand. Of je kan via www.wijnaanzee.net kaarten bestellen en dan breng uh, ik ze bij je langs. Oké. Okay. En je moet wel een. Uh, de eerste restaurant moet je kiezen, heb ik begrepen? Uh, nou ja, als je een kaartje koopt het restaurant, uh, bij het kaartje koopt, dan eindig je in dat restaurant. Oké. Okay. je dus bij het eerstvolgende. Als je bij mij een kaartje koopt, dan kijk ik. probeer het een beetje te verdelen zodat er bij elke restaurant evenveel uh, aantal mensen start. Okay. Dan deel ik je in. Tenzij je zegt van ik wil heel graag daar en daar starten, dan kan dat ook. Oké, okay, prima. Loopt het al een beetje storm? Ja. We hebben gisteren ruim over de 90 kaarten gekocht. Okay. dus daar ben ik heel blij mee. We hebben in ieder geval uh, acht groepen van minimaal 10 personen. En alles wat er nu bij komt is uh, alleen maar gezellig. Ja, zeker. Oké, okay, dus geen maximum aan, aan het aantal deelnemers? Ja, er is wel een maximum, want het kleinste restaurant kan maximaal 30 uh, uh, gasten in één keer uh, bevatten. Mm -hmm. Dus 8 keer 30, is 240 is het maximum. Ja, Bart, dat, uh, ik hoop dat je dat redt. Laat ik het zo maar stellen. Daar ga ik wel vanuit. Even in ieder geval een klein een pogentje gedaan... om uh, hier uh, wederom weer uh, aandacht aan te schenken, Christy. Ja. ja, hartstikke fijn. Ja, graag gedaan. hey bedankt. En uh, mensen kunnen dus uh, kaarten bij de deelnemende restaurants halen. Ziso Sushi Lounge, spijslokaal de Meester, Philoxenia, Brazilisin, Restaurant Neuf... Grand Café, Restaurant XL, Restaurant Het Zand of Restaurant Food. Of bij jou, uh, dat is uh, wijnaanzeepunten.net. Ja, en kaarsjes kosten 49,50. Dan heb je dus acht hapjes en acht drankjes voor. Dus dat nou, dat is geen geld. Nee, dat vind ik ook. En daar heb je een hele leuke dag voor. Dat heb je zin. een hele ja, leuke ja. middag. Ja, je start om 12 uur. En tegen een uur of vijf heb je het hele rondje gelopen. Oké. Okay. Nou, Christy, bedankt. En veel plezier volgende week. Oké, okay, graag gedaan. Dank je wel. Graag gedaan. Dag. God, dag. dat was Christy. En wij gaan verder met muziek met The Church Under the Milky Way. Sometimes when this place gets kind of empty The sound of their breath fades with the light I think about the loveless fascination Under the Milky Way tonight Lower the curtain down, in Memphis Lower the curtain down, all right I got no time for private consultation Under the Milky Way tonight Wish shining The shimmering and white leads you here, despite your destination under the Milky Way tonight. Wish I. In 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. Zie er verder. Let's move gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn. Let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves.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 Booth en McEnthrainer met Marvin Gaye, de nummer 6 uit Europa... ...van afgelopen vrijdag met Maurice Mulder. En daarvoor de Church met Under the Milky Way. Tweede helft in de Kuip is begonnen. De Ajax is de aangeslagen Bazour. vervangen door Milik. En Klaas is een linie teruggezakt naar de plek van Bazour. En Milik heeft plaatsgenomen in de spits. Tussenstand, Feyenoord Ajax is 1-0... Er uh, Wel een doelpunt in de tweede helft uh, in Leeuwarden... want FC Groningen doet na een kansloze eerste helft iets terug tegen Kambuur. Kappelhof maakt 2-1. Bij het uh, voorbereiden van dit programma uh, ja, kom ik plots tot deze dame weer, weer optreedt. En wel in Las Vegas, terwijl ik dacht dat ze nog uh, ja, allemaal van die video-aerobic workouts deed. Niks is minder waar, want uh, dus in Las Vegas treedt ze op... Hoe zij allerlei filmmuziekjes. Olivia Newton-John is hier met Xanadu. vandaag best wel wat filmmuziek, want ook dit is van een film. Van de film The Falcon and the Snowman van David Bowie en de Pat Metheny Group. This is Not America, dan ook daarvoor van de film Xanadu Olivia Newton-John... met um, The Electric Light Orchestra. Goed nieuws trouwens voor de, de David Bowie-fans, want um, er komt gewoon een nieuw album aan. Die heet Black Star, wordt uitgebracht op 8 januari 2016... Ik dacht dat Bowie 69 wordt. Bowie heeft uh, trouwens ook de titelsong... die komt uh, volgende week al uit, 19 november. Die heet Blackstar. Het nummer Blackstar zal ook te horen zijn in de musical Lazarus... die Bowie schrijft met Enda Walsh, gebaseerd op de film The Man Who Fell to Earth... waarin Bowie de titelrol speelt. De regisseur is uh, trouwens uh, van toneelgroep Amsterdam. Ivo van Hoven uh, hij regisseert de musical met muziek van Bowie. En de musical die gaat half december in New York in première. Nou heb je hier weer helemaal uh, op de hoogte van de allerlaatste uh, Bowie nieuws. Elf voor vier. We hebben de nummer 1 uit Europa. Dit is Adele met Hello. Hello, it's me.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 Het is echt een Adele-nummer, hè? Hello, de nummer 1 uit de Euro Breakdown. Niet alleen in uh, de Euro Breakdown op één, maar ook uh, in alle andere hitlijsten uh, die we maar kennen. De nieuwe single dus van Adele van het uh, nieuwe album 25. Nou, Ajax komt na een klein uur op 1-1 in de Kuip. Een schot van Klaassen vanaf de rand van de 16 meter... wordt aangeraakt door Congelo en vliegt met een curve Bardus in het feyenoord duitsland doel Dus 1-1 in Rotterdam. En 2-2 in uh, Leeuwarden. Want vlak na een afgekeurde treffer van Barto... komt uh, FC Groningen op 2-2 bij Kambuur. En het doelpunt is van Drost. Goed, dit is uh, zondag op zondag. Het wordt wel een klein beetje donker al. En daarom uh, dacht ik, weet je wat... we gaan echte najaarsplaten erbij uh, halen. Hier is vrijheid Münchener vrijheid met Play It Goal. Oh. I don't want to live with all those fears. Guess I always have to be your fool. Better break it up and play it cool. Ooh, ooh. There's something wrong. Ooh. Something.